Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zes prominente JA21 leden stappen uit de partij uit onvrede over medeoprichter Annabel Nanninga. Zij is nu senator en doet een gooi naar het Tweede Kamer lidmaatschap. Dat is tegen het cerebeen van onder meer europarlementariërs Rob Roos en Rob Roken. Zij vinden het verzamelen van politieke baantjes iets waar tegen JA21 zich zou moeten verzetten. Eerder kondigden twee Kamerleden al aan niet door te willen voor de partij van Joost Eerdmans. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Spaanse bondvoortzitter Louis Rubiales voor 90 dagen geschorst. Vorige week maakte de tuchtcommissie van FIFA bekend een onderzoek naar hem te doen. In afwachting van de uitkomst daarvan mag Rubiales geen functie op nationaal en internationaal niveau in het voetbal uitoefenen... De Spaanse bondsvoorzitter kwam in opspraak toen hij na de gewonnen WK-finale de Spaanse speelster Jennifer Hermoso ongevraagd op haar mond kuste. Rubiales weigert vooralsnog op te stappen en de Spaanse bond zelf lijkt ook niet van plan om hem aan de kant te zetten. Op treinstation Brussel-Zuid is een grote politieactie gaande. Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn zeker 30 mensen opgepakt die illegaal in België verblijven. De actie is gericht tegen overlast en de onveilige situatie in de stationsbuurt. De afgelopen weken trokken buurtcomités en organisaties aan de bel... nadat er klachten waren binnengekomen over drugsgebruik en zakkenrollers. De honderden agenten zijn nog tot zes uur vanavond aanwezig op het internationale treinstation. De lijst met vermisten en de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is flink kleiner geworden... Gisteren publiceerde de FBI een lijst met bijna 400 namen van mensen die nu nog niet gevonden zijn. De Amerikaanse politie zei begin deze week nog te zoeken naar 1100 vermisten. Het weer vooral in de kustprovincies buien, later ook in het binnenland. En het is 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen bijzondere reden op de weg te melden op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Waves Radio. Radio, alleen op ZFM, alleen op ZFM. Deze plaats staat dit weekend op bubble position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 En welkom terug bij Zeven uh, Kijken, uur. ...twee, drie. Ik ben het gewoon een beetje kwijt. Maakt allemaal niet uit. Uh, zelfs met technicus ben ik kwijt. <laughs> ja, ik heb even Rob ingewisseld. Uh, ja, ja. Thomas uh, heeft even de rol van Rob overgenomen. Kan hij even bijkomen. En uh, Rob, ja, die uh, zit natuurlijk bij zijn vrienden... ...in, uh, in het café waar uh, Marcel uh, Buscher... ...die wordt nu geïnterviewd door Zigo. En wethouder Carré is ook aangeschoven. Dus we zijn heel gezellig met elkaar. En tegenover mij zit uh, Patrick van ons. Um, de artiest... Uh, die we vanmiddag hebben uitgenodigd om... Want Patrick, jij bent ook een Formule 1 fan, hè? Ja, ja, ik vind het altijd wel mooi om te kijken. En, uh, ja. Ja. Vorig jaar was je nog op, op, het zo op Zandvoort, op het circuit zelf? Op, op het circuit, de... zat ik op de tribune op, op zaterdag. Daar heb ja. ik een kaartje voor. Ja, het was wel indrukwekkend om dat zo live mee te maken. Ja. Hoor. En dan zie jij eigenlijk... Uh, ik, kijk je dan ook met andere ogen bijvoorbeeld... Uh, uh, uh, je, toen was je al zinger, zanger... Um, na bijvoorbeeld de, de artiesten die optraden en dan... Uh... Nou, dat was voor mij te ver weg. Ook oh, al? Ja, <laughs> dat kon ik alleen via het scherm bekijken. Maar eh, normaal kijk ik bij optredens wel, ja. Maar dat was, bij de Formule 1 was dat voor mij niet mogelijk. Oh, je, je keek echt alleen maar naar de auto's? En, ja, het ja, ja, ja, was voor mij de eerste keer. En ik vond het zo indrukwekkend om te zien hoe, hoe laat ze remden. En, en, en oh ja. Het, het geluid het schijnt nu minder te zijn. Maar ja. het, is, ja, het is wel indrukwekkend om dat ja. mee te maken. Want even voor de duidelijkheid. Uh, ze remden later... Uh, uh, dat doet mij een beetje denken. Jij bent uh, brandweerman, jij uh, um, rijdt misschien ook wel brandweerauto's. Uh, ook met zwaarlicht in sirene. Dan ja. hebben we het over hoeveel tonnage? Ja, uh, 10 ton, 15 ton. Uh, ja, ja. ja, dat zijn de grote jongens. Hè? En dan moet je met zwaarlicht in sirene op een klus af. En dan moet je ook op een bepaald moment, natuurlijk, remmen. Dat is. Uh, ja. Die link wil ik even met je leggen. Ja. <laughs> ja, wij rijden alleen wel wat minder snel, natuurlijk. Ja, maar uh, ja, je, je, wij krijgen natuurlijk ook een voortgezette rijopleiding En ja. dan, dan moet je wel rekening houden met je rempunt. En, uh, ja, en dat precies. Dingen. En vooral met je, daar hebben wij wat meer last van, van de medeweggebruiker, hoe die reageert. Ja, ja, daar ja. even. Max verstappen geen last nee. van. <laughs> Tenminste, als je voorop rijdt. Als je uh, voorop rijdt, yeah. Nee, dus uh, ja, hoe reageer je medeweggebruiker? Dus uh, vooral anticiperen, nou vooruitkijken. Ja, dat is wat Max ook wel moet doen. Ja, ja, ja, ja precies. Precies, precies. Ja. Patrick, uh, we gaan eerst maar eens even, want dit was een kort introotje, uh, Rob, ben je er weer? Hallo Rob. Ja, ik ben er hoor. Gaat goed man. Ja, het gaat hartstikke Ja, gezellig. Spannend met de kwalificatie. En nu en, al? Ja, Max uh, heeft wel even wat werk aan de winkel hè, natuurlijk. Goed zo. Daar gaan we het straks over hebben. Uh, we gaan eerst maar eens even gezellig naar uh, muziek van Patrick ons, uh, van onze uh, luisteren. En welke ja. single is dat? W welke, het even, welke single wil je horen Patrick? Nou, laten we beginnen gezellig met zingen. Dan gaan we met z'n allen mee, okay, allemaal mee. Uh, Lijkt me een heel goed idee. Hier is uh, Zingen van Patrick van ons. Ik zat vaak wat in de knoop. En nee, ik liep daar nooit mee te koop. Na één nacht met jou. Ware liefde vond ik nooit, maar ik dacht dat komt wel ooit. Ja, één nacht met jou. Liefde is de melodie die ik in jouw ogen zie. Eén nacht met jou. Bed, voel ik me door het leven zo verweerd Zingen, ik loop de hele dag te zingen Geniet van duizend kleine dingen Omdat ik in jouw ogen kijk voel ik me uit Ik loop de hele dag te zingen Mijn hart loopt over en dat komt door Omdat ik zoveel van je houd. <tied> Niemand die me nog wat doet smaakend zoet, één nou, nacht met jou, elk moment dat is van goud, als iemand zoveel van je houdt, één nacht met jou, liefde is de melodie, die ik in jouw ogen zie, een Voel ik me door het leven zo verweerd? Zingen Ik loop de hele dag te zingen Van je houden. Patrick van ons, hij is vanmiddag bij ons bij deze pop-up studio op bezoek, Benno. Ja. En een lekkere plaat was dit Patrick. Ja, Patrick. Zingen. Zingen. Was je daarmee begonnen, zei dat nou of niet? Ja, dat is mijn eerste nummer bij, bij dit platenlabel en uh, ja, ik moet wel zeggen, het was een klappertje toen we dit nummer deden, dus uh, ja, daar was ik erg blij mee. En um, kreeg je deze teksten en het hele arrangement aangeleverd? Ja, klopt. Uh, Pascal uh, de Vormen heeft het geschreven. En uh, Manfred Jongenelis heeft het tot, uh, tot uh, de muziek gemaakt wat er nu onder staat. En, ja, ja. Uh, ja, uh, Zit er zitten verrassende uh, muzikale elementen in, hè? zoals dat, dat, dat gitaartje. Wat, ja, en uh, dat soms zo uh, Basley is dat. Ja. Dat is een van de toppers op, uh, op uh, Gypsy Gitaar. En, okay. uh, ja, wat dat betreft mag ik niet klagen wie allemaal op de productie meewerkt. Nee, uh. ja. Ook dat is vanuit dat label meegegeven, de, de, de, de muzikanten? Ja, ja. Oh, man. Nou, ja, ja oh, Label en uh, Manfred Jongenelens, die, uh, die de producer is, die, uh, die, die zit in die wereld en die, en die zegt van deze mensen moeten erbij komen. Dus. Oh, wow. ja. Jodie Pijper is een, uh, de achtergrondzangeres dus ook onbekende ja. bekende. Dus, ja, ja, ja. ja. ja. Oké, okay, wat leuk. Ja. Want hoe is dat? Het is een relatief nieuwe wereld voor je. Hè? je uh, sinds vijf jaar, dacht ik. Ja, ja, uh, ja. Ja. Doe je, uh, zit je in de artiestenwereld. Um, Want hoe, hoe ben je er ook alweer ingekomen? Um, ja, ik heb op mijn verjaardag uh, had ik een zangetje geregeld. En, um, en, en op een gegeven moment kreeg ik een microfoon in mijn hand. Ik zei: Nou, dat doe ik niet. En toen zei mijn vanuit, doe nou, want dit is wat je leuk vindt. Oké, okay. dus de vrouw wist het. Ja, nou ja, die je, weet wat er je, is. Je hoorde je zingen onder de douche? Ja, dat klopt, ja, ja. zoiets. En, um, en toen heb ik daar een, een eerste nummertje van Django Wakner gezongen. Nou, er zijn nog filmpjes van. Daar zit ik heel schuchtig zo naar beneden zitten <lacht> te zingen. Ja. En, uh, en toen kwamen wat vrienden naar me toe. Die zeiden, nou, weet je, het klinkt ook nog wel. Oh. Nou, en eigenlijk toen is het losgegaan. Ook nog wel. Ja, ja, ja, je <lacht> weet je, <mijn> vrienden zeiden. <lacht> ja. uh. Dus, uh, nou, de volgende week zat ik uh, bij een zangcoach... Ja. En, en, en toen heb ik er zoveel lol in gekregen. En ik denk, nou ga ik door. En ik zie waar het schip stand of ja. niet. Of hoe ver we komen. Het is natuurlijk een hele mooie tegenhanger ten opzichte van het brandweerwerk. Ja klopt. Dat is natuurlijk best wel serieus. En, ja. en uh, krijg je heftige dingen. En ja. het is een uh, ja, mooie ontspanning. Ja. En, en vrolijke mensen. Precies. Om je en, ja. Ja. Ja. Ja. Want waar treed je uh, over het algemeen op? Uh, waar kunnen de mensen je voor boeken? Nou, uh, verjaardagen, bruiloften. Uh, ik wil straks ook dinnershows gaan doen. Dus daar gaan we wat serieus Serieuze nummers oppakken. Ja. En uh, nou ja, als ik klaar ben hier bij, uh, bij de radiozending, ga ik naar Weesbroe, dat is het uh, Sluis en uh, Bruggenfestival. Mm. En dan sta ik tot vanavond uh, 12 uur uh, staan ik daar uh, uh, af en aan uh, te zingen, zeg maar. Zo. Okay. Dus, ja. En, en wat, wat zing je van, uh, Alleen maar eigen repertoire? Of heb je nog uh, van anderen? Nee, nee, heel veel van anderen, want zo'n groot repertoire heb ik nog niet. Dus uh, ja, de, de bekende, nu op het ogenblik is Engelbewater uh, en een uh, Hot, uh, die, oh, ja. die iedereen wil. Ja horen, die moet je eigenlijk wel drie keer op een avond zingen. Oh ja? Ja, ja dat is echt niet te geloven. Of ja. uh, Frans, Duits. Uh, maar ook mooie nummers van Robert Pater. En, uh, ja, er zijn er genoeg natuurlijk. Uh, wat, uh. Maar allemaal uh, in de Hoera stemming? Uh. Veel wel. En, en af en toe gooi ik er ook een, een Engelbert Humpening. Uh, oh, oh ja, Even, oh, dat, uh, dat, daar zijn wij van. Uh, kijk, ik zie Rob helemaal glimmen. Eh, ja, <laughs> ja dat, dat is uit de jaren. Welke jaren hebben we het dan over? 60, 70? Ja, hè, hè? 60 uh, ja. moet het geweest zijn. Ja, ja. Song Song Blue en eh. Uh, ja. Oh, ja ja ja. ja, ja, ja, noem je ze ja, ja. wel op, hè? Ja, <laughs> ja, ja geweldig, oké. Okay. Hey, maar uh, even wat anders. We zitten natuurlijk uh, in het uh, racecafé... Hoe staat het met jouw Formule 1 kennis, verder, Patrick? Volg je het een beetje? Ja, ik volg het een beetje. Ik, uh, dit weekend uh, wordt het voor mij lastig natuurlijk, omdat ik uh, vol met uh, met uh, optreding zit. Uh, maar ik hoop niet dat je een quiz vorm met me gaat. Nee, nee, <laughs> nee, nee. Eisen, hoor. nee, nee, nee, nee, nee, dat niet. Is, uh, is hard wel mooi geweest, hè? Ja, ja. Want, uh, is het A of is het B? Ja, ja, klopt. Ja. wat is juist al voor? Nee, gaan we niet doen. Maar we zitten nu in de kwalificatie natuurlijk, en uh, de Q1 zit er bijna op, uh, heren. Ja, we naar de de stand kijken, dan is uh, Alexander Albon op dit moment op P1. onze eigen machtige stap op P2, Piazzi op P3. En Norris op P4, dus uh, de McLaren's uh, doen het goed. Zometeen gaan we lekker verder praten met uh, Patrick. Is dat een goed idee? Uh, ja, verder? prima. En... en dan gaan we weer even een plaat voor je draaien. Allemaal, kan je daar wat over vertellen? Ja, dat uh, dit, uh, kwam van mijn platenmaatschappij. Die wilde dit nummer uh, graag doen. Dat is een uh, oorspronkelijke nummer uh, uit België. En, uh, en er, uh, er is een koffer op gemaakt. En uh, nou ja, dit is het nummer. Oké. Okay. Komt ie aan. Alles weggeleken, en alles terug verkocht. Maar genoeg is genoeg. Dit wil ik niet meer. Dit wordt gewoon. Voor... Eén ding is zeker, Benno. In Allemaal. het derde uur van ons hebben we lekkere muziek vandaag. Nou zeker. Ja, met Patrick van ons, die ook vanmiddag te gast is. Nou hebben we de Q1 net gehad, heren. Maar wat een verrassing, hè. Alexander Albon met de snelste tijd in de Q1. In de Williams' nou, is een Geweldige prestatie natuurlijk van hem. Ja, maar uh, daarmee staat hij toch nog niet op pol. Nee, maar het is nou, wel... Anders. Ja, misschien doe ik te enthousiast. Ja, dat denk dat ik wel, ja. U, nee, je mag stappen op uh, P2. Ja, P2 en en, moet, je uh, verschil, moet je wel het verschil erbij hebben. Noor, en op P4. mijn ja, die... toon wordt wat minder enthousiast. Ja, ja, ja. ja. ja het, is het verschil is 0,02 seconden. Nou, ja, dat, <laughs> dat doen we nou ook weer niet. te. Ja. Alexander Albon heeft de Q1 gewonnen. Ongelooflijk. Okay. Nou, geweldig, leuk voor Geweldig, voor uh, mooi uh, voor hem. Um, Patrick, um, ja. Allemaal uh, hebben we net gehoord. Uh, ik herken je bijna niet. Want het was. Uh, je zat uh, eigenlijk zo hoog in je. Met je stem. Dus ja. we hard werken denk ik. Ja als ik dit nummer live doe. Dan moet ik echt uh, hard aan werken. En moet mijn stem goed warm zijn. Uh, en het is ook een heel snel nummer. Dus je moet heel snel ademhalen. Dus ja. ja uh, dit is wel een werknummer. Dat als ik het doe. Ja ja, ja, ja ja. En dat, dat, dat heb je allemaal geleerd. Met die, bij die stemcoach. Hoe je, want dat, dat is nogal wat. Hè. Ik heb wel zelfs uh, uh, radiocommercials ingesproken. Had ik, uh, dan moest ook in 10 seconden moest ik heel veel vertellen. Nou je voelt gewoon je stembanden bijna op z'n wellen. Dat is, heb, je, heb jij dat ook? Ja, als je te veel van dit soort nummers achter elkaar moet doen, dan, dan, dan, dan voel je je keel ook wel, zeg maar. Je steen ja. Um, Dus je, ja, kijk wel, met zo'n nummer doe ik aan het einde van het setje, zeg maar. Dat je okay. even een pauzetje daarna hebt. Ja. Oh ja, ja, ja, ja. Nu weet ik dat Rob Petersen, de speaker van het, die was speaker op het circuit, jarenlang. Ja. En die, en dat moest hij dan een hele dag doen natuurlijk. En zijn truc was om een glaasje droge witte wijn in te zetten. Daar deed hij een ijskoontje in. En daar nipte hij er eigenlijk de hele dag aan zodat hij niet kachel uh, uit yes. het <laughs> <ben er> <laughs> circuit verliet. Maar dat hield hij daar er heel erg op. Maar dat was eigenlijk alleen maar uh, om zijn stem te smeren. Want ja, al dat praten, dat is ook enorm belastend voor je stembanden. Ja. Heb jij ook zo'n trucje? Nou ja, tegenwoordig bubbelen. Dat zie je... Hoe je? Bubbelen? Ja, bubbelen. Ik zag je andere Haas ook laatst doen. Uh, dat is een flesje en dan doe je een rietje in. Ja? En dan ga je lucht inblazen. En dan doe je uh, op een ontspannen manier doe je stembanden masseren. Oh. En ja, het is net zoals uh, als je een blessure heb dat je kan zwemmen. Dat is dan ook om belast je spieren ja, ja. te wegen. En dat is voor ons zangers bubbeling noemen we dat. Oh, wat leuk! Logopedie, komt dat? Oké. ken kenny, je dat erop. Uh, okay. ja. oh, uh, bubbelen? Nee. nee, nee, nee, nee. <laughs> ja. Nou ja, voor onze radiomensen. Die natuurlijk ook uh, soms veel moeten praten. Dan uh, is dat... Uh, dus uh, uh, nog eens, Zeg het nog eens. Een rietje? Een, gewoon een, een plastic rietje. centimeter doorsnee. Ja? Flexibele. En, en, uh, en een flesje water. En, uh, en dan uh, blazen. En het is op een bepaalde manier is dat. En dan doe je je stembanden uh, trainen. Op een onbelaste manier. Dus ook kan je hoge toon op die manier een beetje trainen. Oké, okay, wat gaaf. Ja. Ja. Nou, ik heb liever zware. Nou dus. <laughs> <laughs> Ja, wie weet, misschien wat voor ons. Uh, een beetje ja, te ja, precies, precies. We hebben weer wat geleerd. Zeker. Ja, mooi. Uh, Patrick, als laatste gaan we naar uh, Oma Lippenstift. Ja. Dat is, uh, nou, dus wij hadden de radioprimeur. Ja, en, klopt. Ja. Nou, hartelijk dank nog daarvoor. Dat was, uh, vonden we geweldig dat we die primeur van je kregen. Um, uh, want hij was net uit. Uh, zelfs, ja. ja, was een... E een, dag, e een dag. ja, ja precies. Ja. Vrijdag uh, was hij uit. En zaterdag hadden we hem in de uitzending. Um, uh, het verhaal erachter. Ja, het verhaal erachter. Uh, ik, uh, elk jaar heb ik uh, 1-2 overleg met mijn platenlabel en wat gaan we doen, welke kant gaan we op. En, uh, en hij had een nummer voor mij. Ik zeg nou, ik heb het tegenover voorsteld. Mijn vrouw uh, heeft een jubileumjaar, zullen we het maar, zelf maar zeggen. En ik wil heel graag een nummer verhaal maken. Dus uh, daar gingen ze mee akkoord. Dus ik heb uh, zelf allemaal steekwoorden opgeschreven. Uh, en die heb ik naar Pascal de Vormen gestuurd. En die heeft daar een fantastische nummer van gemaakt. Uh, mede omdat dat we een kleindochter hebben, een kleine spruit. En, uh, en die noemt haar uh, opa oma Lippetipt. En, uh, en, ja. ik, en ik heet opa Tatu, dus oh. ja, ja, Vanuit de brandweer. Dus, uh, oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, dat ken je wel. Uh, we krijgen allemaal bijnamen als opa's en oma's. En, uh, en zo is het nummer ontstaan. En uh, ja, um, ik liet het voor het eerst horen aan de... Ja, en iedereen herkent meteen mijn, mijn vrouw daarin. Dus, ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, jij kent er ook een klein beetje van. Ik ken me, er ook ja, het een oud-collega van ja. mij, Ria. Uh, hoe is het ontvangen? Ja, um, gisteravond ook heb ik het ook weer bezig gedaan. Jij ja, en iedereen ja een tweede couplet staan om mee te zingen. en uh, oh, geweldig. Ja, dat is, dat is gewoon heel leuk. Het is mm. gewoon een lekker vrolijk nummer. Dat wilde ik ook per se. En uh, ja, herkenbaar en makkelijk mee te zingen, denk ja, ik. Ja. En hadden daar... wij ook geen pinnood dat met meteen even hangen. Gewoon. Ja, ja, oh, ja. Het, uh, na um, uren hadden we het nog in ons hoofd zitten. <laughs> ja. En toen dachten we, nou Peter, nou is het wel weer goed op. Maar goed, uh, hoe is het ontvangen bij de andere radiostations? Ja. Uh, want ik zie wel wat voorbij komen op Facebook. Ja, uh, alarmschijf en uh, spiegelplaat van de week. Spiegelplaat? En, ja, ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen. Ja, naam ja, daarvoor. ja. Dus, uh, ja, dus ik, ik ben al bij, inderdaad, bij een aantal radiostations uh, plaat van de week geweest. En, en dan word hmm. je elke uur of elke dag je gedraaid. Dus uh, ja, aan, aan aandacht wat dat betreft uh, geen probleem. Nou ja, en, en Gaaf ik, toch? jullie ook weer in de uitzending zijn. Ja, dus ja. Ja, daar ben ik vereerd mee. Ja, jij bent uh, vriend van de uitzending uh, uh, Zandvat op Zaterdag. Dus uh, daar houden <laughs> En ja, nou, graag. En, uh, dus we gaan wat weer uh, optreden in Wees het hele weekend uh, sta je daar. Ja. Uh, en dan uh, uh, ja, samen met andere collega's? Of, uh, ja, absoluut. absoluut. Nee, er staan ook andere collega's uh, te zingen. En, en uh, er staat een, uh, een... duet? Maak je dat al? Uh, ik, nee, we hebben het wel toevallig over gehad om uh, met een plaatleven om um, um, um, een duet te gaan doen, inderdaad. Ja. Dus uh, misschien uh, maken we Almen en, en er werd nog iemand genoemd, Sasha Salvo. Dus, uh, ja, een mooie dat... naast. Ja, ja, ja, dus daar hebben we het inderdaad over gehad om, om misschien de volgende nummer een, een duet te gaan doen. Oh leuk, ja. Nou. Ria Valk. Ja, ja, je, hebt gemaakt. Gemaakt rond, dus, ja. Je, je hebt net kennis gemaakt. Je ja. hebt kennis gemaakt, hè? Nou, wie weet. Ik, ik ja. ga zo meteen even opraden of ze het leuk vinden. Ja ja, ja, ja, ja. Hartstikke leuk. Patrick, dankjewel voor je komst naar ja. onze geïmproviseerde studio hier ja. in uh, café Autosport Café Rabbel. En we gaan natuurlijk nu naar uh, Oma Lippenstift. Uh, ja, laatst, uh, we gaan ervan genieten. Uh, inderdaad, uh, de laatste mm. single van uh, Patrick voor ons en Oma Lippenstift. Q2 net begonnen Nog 13 minuten te gaan oh En dat blijven we ook volgen oh oh Ze zien de picobello Ik wil het niet vertellen Ik wil het niet vertellen Maar ik doe het toch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 Een hart van goud, dus iedereen is gek op haar. Oh, maar het besticht. Zij denkt altijd aan een ander. Oh, maar het besticht. Ze ziet een piek op haar. Steeds een lekker wijk, oh, maar ik ben Zij denkt altijd aan een ander, oh, maar ik me Wat een lekkere single, he. deze van Patrick van ons en uh, Oma Lippenstift. Ja, ja. Nou, we zitten in uh, Race Café Rabal, de kwalificatie. En uh, dat betekent dat we die uiteraard uh, voor je gaan volgen. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En daarvoor hebben we onze Pit Reporter weer uh, aan de lijn. We gaan naar Beverwijk en ja. naar Rindel los. Goedemiddag, Rendel. Goedemiddag, goedemiddag. Uit een droog en heel erg droog Beverwijk. Oh. Ja, hier schijnt, hier schijnt ook de zon nu, hoor. Zo, dus, nou, uh... is het zo? Nou, we hebben heel Ik zie alleen nog auto's hier, maar auto's waar nog wel steeds spray onder vandaan komt. Het ja. is erg nat geweest daar bij jullie. Ja, heel nat, Heel nat. Heel, heel nat. nat. Zeg, Randall, nou, um, um, eerst maar eens even naar die Formule 2 uh, sprintrace, um, die heel heel kort was. Um, ja, dat was een heel, heel snelle wedstrijd, wil ik maar zeggen. Ja, heb je het Hè? ooit wel zo kort meegemaakt? Uh, volgens mij zijn ze zelfs al eens een keer in de regen niet eens van start gegaan, dus dat was heel erg kort, zeg maar. Dat is toch ja, kort, jongens, ja. ik begin ondertussen wel een beetje klaar mee te zijn, zeg maar, dat hele regenverhaal van wel niet rijden, wel niet rijden. Ja. Het lijkt wel of de VIA steeds, uh, steeds uh, ik weet niet wat daar aan de leiding zit daar in die racecontrol, maar het zijn wel de grootste aarde hoor. Ga rijden of ga niet rijden, maar rij, gewoon klaar. Ja, Ja, Bankjes jeetje, daar gaat het allemaal over. Ja, jongens, uh, regensregen. regen, ja. en, uh, en dan kan je zien, als ja, je ziet niks, nou, dan ga je de vijf meter achter, verder achter rijden, zie je weer wel wat wat hoe is jouw dus, uh, eigen ervaring in uh, regen en rezen? Nou, in de formuleauto zie je niks. Maar ja, dan doe je gewoon je ogen extra dicht. En dan ga, ga je gewoon goed geluk, zeg <laughs> ja. Ge ik ook maar. Gewoon een, een, een hand aan de vongrel houden. Ja, nou kijk, je, zeker als je achter in het veld zit. Eh, waar ik ook wel eens in de formuleauto's in zeker zitten. Ja, dan is het maar gewoon, nou. Ik hoop niet dat die eerder rent als ik. Want dan heb ik een probleem, weet je wel. Dat, nee, ja, ja, dat ja. soort dingen. Dan wordt het rommelig. Maar eh, ja, ik heb wel zoiets van. Eh, ik vind het een beetje te aan het worden allemaal. Oké, okay. formule uh, 1, maar formule ook. Ja. Gaan rijden. Uh, jongens. Uh, het kan. Ja. Het moet het ook moet gewoon kunnen. Klaar. Ja, ja precies. Was het dus nou, uh, omdat het uh, Formule 2 is, dat ze echt hebben gezegd van... Uh, nou, we schrappen het gewoon, want uh, anders komen we je tijdnood voor de Formule 1. Nou, dat heeft natuurlijk ook wel mee te maken. Kijk, je moet zo zien natuurlijk, uh, Formule 2, Porsche Cup, al die uh, andere klassen die aan het rijden zijn... op z'n zijn gewoon bijprogramma. Het, het is niet meer, het is niet minder. En Formule 1, dat tijdschema staat helemaal vast. Want het wordt natuurlijk ook over de hele wereld uitgezonden. Ja. En daar gaan ze geen minuut van afwijken. Nee. Ja, loopt een programma uit omdat er gewoon iets gebeurt tijdens een wedstrijd. Ja, dan zegt gewoon op een gegeven moment ook, niet alleen uh, misschien de raceleiding, maar ook uh, de tv die gezegd, ja, dat gaan we niet redden. Uh, dat kost ons zoveel miljoen, dan gaat het natuurlijk om uiteindelijk. Uh, je, het gaat altijd om de centjes uh, daar in de Formule 1. Ja, en dan zeggen ze al, nou, dat wordt gewoon niet gereden. Dus je bent bij het programma, dat weet je. Maar ik heb wel zoiets van, ja, hmm. uh, publiek Publiek, weet je, dat zijn, dat zijn de grootste verliezers hè, die daar zitten. Hè? Al die mensen in die regen, ja. daar in ja. de duinen, ja. uh, met, met de natte onder, een natte kont en onderbroek nat, zeg maar, uh, die uit een tentje komen die uh, op een camping daar ergens in Zandvoort die zei ik, dat zijn geregeld. ja nou, dat zijn natuurlijk de grootste verliezers. We willen gewoon lekker een wedstrijd zien. En niet ja. de auto's in de pitstraat. En hoe is het bij jou in uh, qua ja. In de zaak, een gezellig druk ook? Nou, wij vanmorgen heel vanmorgen heel druk geweest. Het is dus nu op stil. Okay. En uh, er zijn wel een paar mensen die hebben al gebeld vanaf het circuit-rendel als de kwalificatie-hobers komen we gelijk naar Beverwijk toe. Ik zit een wedstrijd. Dus ik sta hier nog wat terug, zou je je, Ja, het zou Laten worden. Ja, er zijn hoofdspullen binnengekomen, dus ik wil ze allemaal ophalen, maar een hoofd van mijn klanten zit op, toen ik ook daar heel, heel erg nat te regenen. Oh. En een aantal zeiden, nou is een koffie, zat die klaar, we hebben ergens in een bakje koffie, die is hier onbetaalbaar. Ook, oh, ook dat nog. Okay. Ook dat nog, ja. Dus, uh, hè? En ja. hoe kijk je nu naar de, ja, we zitten even kijken. Uh, ik Q2? Q2, ja, en nog ja. Uh, dik zes minuten te gaan. Uh, hoe, hoe... Ja, maar wel spannend, want de banen zijn het opdrogen. Dus ja. uh, je ziet nu gewoon, uh, uh, uh, het is nog, uh, nog te nat voor uh, slicks, maar Arie Leidendijk jongens, dat is echt een droog spoor. Ja. En uh, die intermediërs die zon hebben zitten, die vinden dat echt niet prettig. Zo'n bandje gaat er echt heel erg snel aan, ja. dus het is een beetje een gok wat je nu gaat nemen. Uh, verstappen nog steeds één, dus er is goed, Noor erbij, Hamilton erbij, dat zijn toch wel de regenmensen, die kunnen dat gewoon heel erg goed. Ja. Maar ja, uh, zes minuten, je, als je, met zeker een opdrogende baan, en ik zie dat het ook prachtig zonnig is daar nu. Ja. Uh, als je verkeerd gokt, ja, dan wordt het wel een, een dingetje hoor, dan uh, kan opeens zomaar een gas die opeens opeens komen te staan. Dus, hè? Ja, precies. Dus, uh, uh, ja, de, de rijders zeggen het ook hè, nu, hè. De, de, de track is, uh, ja jongens, ik, ik, als je de beelden kijkt, uh, Arie Lijndijk is al bijna droog, dus ja, wanneer ja. gaan ze, wanneer gaan ze, wie durft het eerst op stiks, ja. wie durft het, ik, als ik een synode was, ging ik het doen, boem klaar, ik zie wel. En je, je en, je, wat. en je naamgenoot, Lawson. Uh, ver, wa, wa, wat verwacht je nog van hem? Nee, nou ja, nee, niks. Twintigste. Hij is twintigste getraind. Uh, ik verwacht helemaal niks van die jongen. Uh, nee. oh. uh, hij, hij is van de verkeerde tak van de familie. Hij is geen sneller. Dus dat is een <lacht> probleem. <lacht> nee, nee, nee, nee. Ik, verw ik verwacht uh, niet te veel. Ik denk dat hij ook gewoon dat ze tegen zeggen, ga genieten. Uh, ga ervaring op doen. Uh, ja, je komt op een, uh, ja, je komt op een circuit. En jongens, even heel eerlijk, Liam. Prachtig dat hij Red Bull-coureur uh, uh, is en dat hij uh, in het talentenprogramma zit. Maar ja, ze hebben de laatste tijd zoveel mensen daaruit gegooid. gegooid. Uh, ze hebben bijna geen talenten meer, dus het is ook oh. best wel een beetje een probleem aan worden. En Liam, ik, uh, nou, ik, ik vind geen wereldkampioenschapsmateriaal. Uh, Laten we nee, daar ja. maar ophouden. Ja, okay. Als ik zie wat hij in andere klassen gedaan heeft, dan is het geen jongen die uh, iedereen naar huis rijdt. Absoluut niet. Nee, ik was al even dus, uh, bang eigenlijk dat hij uh, misschien als een dolle hond door het, uh, door het veld zou gaan. Om uh, zich uh, even in de, in de kijker te plaatsen. Nee, dat, dat zijn dat soort jongens wel, ook in die kraamkamer toch wel te veel voor, gebrainwashed en uh, dat soort dingen en dat ze het rustig aan moeten doen. Uh, uh, ik, ik, ik denk, ik, ik, laat het zo zeggen, als hij de wedstrijd uitrijdt morgen, dan, uh, dan is het gewoon een bikkeltje. Uh, ja, simpel. Ja, ja, ja. En ja. kan hij veel ervaring doen, want volgende week zit hij er ook in. Moe, uh, Ikkiado is echt niet uh, met nee. zijn vingertje klaar uh, nee. voor volgende week, nee, nee. dus volgende week moet hij er ook in. Dus ja, ja. ja ik denk, ik denk dat het wel... Uh, en hij ja. moet dat ja. heel houden om... he, ja. Ik kijk nu even naar de beelden, jongens. Ja. Ik die het heel schijfvlak droog. Ja. Er zit nog niemand op sliks. Nee. Kom, watjes, kom rij je nu. Ga <laughs> proberen. Probeer wat. Ja, je bent sensie, je bent 15e, probeer wat. Ja, ja. En dan denk ik van jongens, uh, ja jongens, uh, je, moet nu, je moet nu een gok nemen. Vier minuten. Ja. Twee rondjes, hè? Klaar. Ja, ja, ja, ja. precies. Uh, Rendel, de, de, de vijf uh, uitvallers van de Q1. Zit daar nog een uh, opmerkelijke naam bij? Esteban Ocon mm. bijvoorbeeld? Ja, ook kon, had ik iets meer van verwacht. Oké, oh, nee, wat kijk. Eens, Peres zit nu op, uh, zit op uh, medium. Dus uh, die, ja, ah, kijk. Bikkeltje. In Mexicaan, net een gek bikkeltje. Ik vind het een bikkeltje. Hij probeert het tenminste. Um, nee, ik moet eerlijk zeggen dat. Uh, nee, nee, niet. Ik, ik, ik moet zeggen, Alfa uh, had ik verwacht. Want Alfa zit er gewoon echt niet bij. Gewoon uh, net zoals. Uh, Farai ging net even te hakken over de, uh, de sloot. Uh, die, die vlogen net even net over het slootje heen, zeg maar. Want dat was echt een puinhoop. Wat daar gebeurde. Uh, nee, de andere had ik allemaal wel een beetje verwacht. Mooi. Er uh, uh, zaten geen jongens bij waar ik zeg van nou, hm, die hadden voor een verrassing kunnen zorgen. Laten we wel zeggen, Albon hè, zorgde voor een verrassing, hè, even op één. Hè, dat was goed hè? Ja, en hij gaat nu weer lekker. Hij gaat als... nu weer lekker. Hij gaat nu weer lekker, want hij heeft paars. Ja. Dus ja, dus hij gaat weer lekker en zit ook op uh, de intermedius. Dus ja, die slik is nu gewoon het bandje wat je moet hebben. Ja. Dus zeg als je, je... Als je bent door ben blijven rijden op die... Op die uh, in die band was het gewoon net, niet. Ja. Nee, was net nog, niet. Nog even terug naar Ricardo. Hij eigenlijk... zit je trouwens op intermedium zeker. Hij zit op groen nog. Zeg, Ricardo, dat hij zijn pols brak. Uh, dat vond ik eigenlijk wel een op opvallende uh, letsel uh, voor een coureur. Want dat hoor je, of, uh, dat hoor je toch eigenlijk zelden. Dat iemand zijn pols breekt. Hoe zou nee, dat nee, nee, nee, zijn nou, heel simpel. Uh, uh, de, zeg maar de verbinding tussen een uh, stuurwiel en uh, de banden ja. is zo direct. Uh, oh. En je zag wat er gewoon gebeurde. En dat is wel een beetje. Kijk, die technobeers zijn gewoon uh, ontzettend ontzettend veilig. Ja. Het hele grote uh, probleem met die technobeers is dat ze ontzettend zacht zijn. En een band daar in feite echt in haakt en gelijk in feite de band grijpt. Uh, en daardoor je stuur gewoon één keer omklapt. Oh. Met een betonnen muur bijvoorbeeld glijden er eigenlijk een beetje meer langs. Ja. En uh, wat er gebeurde, hij zat er helemaal vol ingestuurd. En vol insturen is in feite anderhalve slag. Zo moet je zien, in de Formule 1 is best wel een hele slag. Ja. En in één keer wordt je stuur dan helemaal de andere kant op gegooid. Uh, en, als je daar, uh, en je moet zo zien, die sturen zijn helemaal gevormd naar de handen. Hè. Dus je zit er best wel heel erg geklemd omheen. Ja, ja als daar nou zo'n Technium ben je zo'n rechterband gewoon volpakt en die klapt in één keer de hele boel om, ja, dan kan je met je handen nergens meer heen ja, en dan breek je gewoon de boel. Zo. Dat die uiteindelijk alleen maar een middenhandsbeentje gebroken is, uh, vind ik dat netjes, maar voor hetzelfde geld breek je je hele pols. Hè. Want de krachten zijn natuurlijk enorm. Je, je rijdt niet met 10 kilometer per uur de bergen hierin. Hè? Nee, dus, nee, uh, nee, het nee. is toch een serieus hard. Ja, nee. uh, uh, ja uh, dikke pech. Maar er was een hele mooie foto van Frits van Eldik. Uh, daar zie je hem uitstappen met zijn handschoenen eruit. En die hand was al helemaal dik. Stop. En die had al gelijk zoiets van: dat is klaar. Ja. Oh, dus hij... <laughs> dat is klaar. Dus hoe lang is <laughs> je daarmee bezig trouwens, uh, Rendel? Uh, volgende race wel weer paraat, die uh, Riccio, dan. Nee, nee, dan? Nee, nee, ik denk dat als je zag hoe dik het handje was. en uh, hoe dik die ingepakt is terugkwam in de pitch, Ja, jongens, dan denk ik wel een beetje dat hij... wat uh, nee, een want paar het Ja, weet je, vrijdag moeten ze weer aan de bak, hè. Ja, ja. Dus, uh, nee, ik, ik verwacht niet dat hij... Uh, ik denk dat, uh, dat uh, Liam Lawson er gewoon in zit. En dat uh, misschien dat hij uh, dat in Singapore weer terug kan komen. Uh, dat lijkt me wel wat slims. Je moet zo'n zo hem toch ook even rust geven. En even eerlijk, uh, Ricky, Adder heeft niks te winnen. He. Er zit geen kampioenschapswaarde aan, toestand, nul punten. Dus ja, daar hebben we hebben het over. Het is ja. toch ook wel een beetje instappen geweest. Dus het is niet zo dat hij zijn kampioenschap gaat verliezen. Dus ik zou zeggen even dat de verbeteren. En uh, dan, uh, dan, uh, dan gaan we wel weer. Precies. Dan gaan we het wel weer zien. Dus uh, okay, een beetje afwachten. Nou, Rendel uh, nu nog even de stand van de Q2. We zitten aan het uh, einde. Uh, nog ja. iets opvallends? Ja, Albon oh, weer, hè? Tweede plek op dit moment. Ja, en Piastri. Ja. Wat dacht je daarvan? Nou, zo. Ja. Maar ja, de ja. McLaren, doen het heel goed, ja. hè, he, op Zandvoort. Ja. ja, maar we zitten nu nog op 30 seconden, geloof ik. Ik denk dat we even moeten kijken, want eh, jongens, Noors zit gewoon in de gevaarzone. Ja, dat zou ook niet dit rondje Als je dit rondje niet goed gaat pakken... Het is voorbij. Dan wordt het wel een dingetje, hoor. Q2 en, voorbij. Uh, ja, dan is Q2 voorbij. En de finishslag ja. de uh, ja, wat vind je jullie. Kijk, Sargent zit er ook gewoon in, hè? Het is spannend, het is spannend. Maar er zitten een paar bij dat ik denk van. Ze zijn jongens, 15. <laughs> uh, ja, joh, die nou, Ferrari. We oh, oh, We gaan straks naar Q1. Ja, de Q3. De Q3. En uh, hoe laat is dat? Um... De... Nou, dat gaat gelijk over tien minuten weer beginnen, denk ik. Over Als dit twee tien... is, dan hebben ze vijf minuutjes en dan gaan we gelijk door. En uh, helemaal prachtig. En, maar dit is toch wel spannend, hè? Want in principe uh, is de finishslag gevallen En Hulkenberg, gaat hij het redden, gaat hij het niet redden? Ja, oh nee, ah, Verstappen. Is... Verstappen oh okay. uh... kijk, ja, Verstappen naar één. Ja, Verstappen zit, zit erbij, dus dat is goed. Verstappen nu ah. op één. En, ehm... Um, Pia op twee. ja. ja. Uh, ja. Oh, ja, Ja, ja, ja, ja. Die, die laatste ronde, daar persen ze natuurlijk alles nee, terug. Ja, maar het, is, het, het wordt die baan wel steeds sneller natuurlijk, hè. Ja, maar, ja. Zijn ze er net bij, hè? Ja, dus ja, dus ja, is op opvallen. Dat een heleboel toch wel, ja. wel, ondanks die droge lijn op, op, op groen rijden. Dus dat vind ik toch wel heel apart, want die baan toch misschien voor net niet goed genoeg. Hoewel ze iedereen zijn banden laten te koelen. Nou, zijn zit in hier voorbij, bij, dat is heel belangrijk. Maar Norris, jongens. Ja. Maar gaat Noor zijn? Oh, die gaat er ook bij. Ja, dat ja. gaat goed. En Sergeant ja? ook nog. Net. net ja. Op de tiende plek. Oké. Okay, maar uh, wat hebben we nog? Het uh, ja. is spannend. Ja, we, zeker. Is een, uh, dit was hem de Q2. Zometeen de Q3. Kijk eens Z is, maar Kijk eens op 13. 13. 13. Hamilton. Hamilton, jeetje, ja zeg. Kijk, dat is wel een verrassing. Ja. verrassing. Dat is een verrassing. Zeker als Russell op zes staat. Hamilton eruit. Jongens, dat is wel een regenrijder bij uitstek. Waar gaat het over? Maar kijk eventjes, hè. Formule 1, boys. 54.000, 61.000, 84.000. Je ligt er gewoon uit. Het knippen van een oog gaat langzamer, hè? Ja, precies. Dus waar gaat dit over? Lekker Q3 en uh, heren. Ja. En, uh, tot Ik hoor zo. Tot zo, Krenol. Dank je wel. Okay. Hoi, hoi. hoi. Ja, nog even een lekker plaatje dan uh, en gauw houden. Beauty left the same time. my time. Oh, Ja, we zitten in uh, Rabbel uh, Race Café, maar wat is het, een feestje daar in die andere ruimte, wat is er allemaal aan de hand, uh, Biro? Nou, het is uh, ongelooflijk gezellig en uh, er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt... Uh van de pauze in de kwalificatie om uh, dat Sigou hier een opname maakt van uh, Ria Valk en natuurlijk haar uh, laatste single van Sandvoort, uh, nee, hoe heet het? Uh, ik ben het even kwijt... de uh, de Formulein. Oh ja, Sandvoort de 1. En uh, natuurlijk, uh, Ria lo loopt voorop in de Pollenese en uh, ja, met één, ca één camera proberen ze het vast te leggen en het is hutje mutje. <laughs> het, is, het is wel grappig om nou, Dit gaat he? wel een gave uitzending worden vanavond. Uh, ja, dat... ja, ja, ja. ja. ja. Uh, en ja, dit zal bij Sigo natuurlijk wel vertoond worden ja, straks ja, ja. een En nou, hij, de cameraman die, heeft het, die loopt al constant te filmen. Dus uh, er wordt natuurlijk heel veel gefilmd voor... Uh, Zo betekent komen ze onze kant nog op. Dan komen wij ook op uh, tv. Ik, uh, ik ja. hoop het niet, zeggen. Ik, ik, ik, ik, ik heb al de hele middag al een K camera. Al, Kanaal 40, Ziggo, uh, 1367 uh, ja. KPN. Ja. Kun je meekijken? Ben al helemaal vol in beeld. Ja, <laughs> oh ja, die kant moet ik opkijken. En natuurlijk, ik, ik, ik laat het nog maar even zien. De laatste single van Pet voor ons. Dat is onze, natuurlijk een van onze grote gasten van vandaag. Nou, uh, eens even kijken wat het is. Uh, ja. 1546. Ja, Liam Lawson nu op uh, tv. Alfa Tauri moest hij even invallen voor uh, Ricciardo. En uh, vanwege de regen en de eerste keer dat hij in die auto zit. Nou ja, niet de eerste keer, maar de eerste keer dat hij uh, moet, uh, moet racen. Ja. Even weer 20 de twintigste plek. Oké. Okay. Nou ja, maar hij mag uh, morgen wel lekker meedoen hier op Zandvoort. Nou, dat is toch geweldig. En vo Zeker. Volgende week weer. Dus uh, als hij de spullen in ieder geval goed ja. heel houdt, dan uh, zijn ze blij met hem. Nou, wij hebben soms voor de Formule 1 al uh, gedraaid. Dat gaan we niet doen, maar we gaan een beetje reggae uh, draaien. Oh, lekker. Hier is uh, Siggy Marley en uh, de Melody Makers en Luke Who's Dancing. Rock, <talking> <and> rock, rock, rock rock, rock, rock, rock, rock on rock. Rock, rock, rock, rock rock. Rock, rock, rock, rock on rock. Rock, rock, rock, rock rock. Rock, rock, rock, rock. Rock, rock, rock, rock rock. Rock, rock, rock, rock. rock Nou, als we beelden hebben gemaakt van die Polonaise net, <coughs> uh, Benno... dan wordt het een wilde boel vanavond bij Sigo, denk ik. Ja, nou, in ieder geval Ongelooflijk. Het, het zijn uh, hele vrolijke en gezellige beelden. Ze gingen lekker te keren uh, met Salvat de Formule 1 uh, van uh, onze eigen Ria Valk. Ja. En uh, nou, ze van maken, sigo is nu weg. Uh, dus uh, de Rust is wedergekeerd. in ja, Meteen ook, hè? Dus ook meteen doodgeslagen. Nee hoor, het is hartstikke gezellig. We zitten nu heel geconcentreerd te kijken naar Q3. Ja. Die is uh, 8 minuten 40, 39 bezig. Of tenminste, zover hebben we nog te gaan. En uh, ja, we wachten natuurlijk uiteindelijk op wie er uh, als uh, de beste tijd neer gaat zetten. En dat uh, hopen we dat onze eigen max is. Dat uh, maakt natuurlijk altijd weer een. Uh, nou, niet spannender, maar het maakt het wel wat luchtiger, denk ik. Um, eens even kijken. Nou ja, wat, uh, ja die Q3 die loopt... Uh, oh, weer wat gebeurd. Russell. Hij mist een paar banden. Nee, Sargent. Ja. Logan Sargent van uh, Williams, uh, die ligt eruit. Code rood. Code, code rood. Code rood. Dus, ja. uh, Red flag. Dus, Red flag. Dus de yeah. tijd wordt ook stilgezet he, oh, bij de kwalificatie. Ja, inderdaad. Anders uh, dan uh, bij de vrije trainingen. Ja. Dus uh, ja, een flinke klapper hoor ik zeggen. En dat is dan ook zo. Ze, ze wielen liggen er, staan niet helemaal meer zoals die, die wagen... Uh, vroeger ontworpen is. En, uh, nou, die in de Formule 2 was zwaarder hoor. Die ja, die, was zwaarder, die, maar boven op elkaar, uh... die stonden bovenop elkaar. Die stonden bovenop elkaar. Maar goed, hij zijn voorwielers staan scheef. Uh, eens even kijken, nou, nee, uh, ja, doe we nog gaan een even en, een, ja, ja, dan lekker. Dan uh, gaan we zo meteen uh, weer uh, verder met uh, Randall Lossen met die kwadi.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 Even een uh, lekker plaatje draaien zo uh, op deze zaterdagmiddag. Eindelijk weer het zonnetje hier in Zalvoort. En uh, zometeen uh, verder met uh, de Q3 van de kwalificatie. Dat zal waarschijnlijk in het uh, volgende uur uh, gaan worden. Want we gaan alweer nou weer op naar het nieuws en weer van 4 uur. Graag tot zometeen.